Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Roman Protasevich heeft gratie gekregen. Dat is een activist en journalist uit Belarus. Misschien weet je nog wel dat hij anderhalf jaar geleden werd opgepakt... nadat het vliegtuig waar hij in zat gedwongen moest landen in Belarus... Ja, hij moest daarna de gevangenis in voor zijn rol bij grote protesten in het land. En omdat hij de president zou hebben beledigd. Nu krijgt hij dus gratie. Dat betekent dat een straf wordt verminderd of zelfs kwijtgescholden. Het is niet duidelijk of Protasevich meteen vrijkomt. De drempel om als danser melding te doen van grensoverschrijdend gedrag is hoog, blijkt uit onderzoek. Doordat er weinig plekken zijn om professioneel te dansen is er veel concurrentie en daar maken mensen met macht misbruik van. Meldpunten waar mensen werken met verstand van de danscultuur zijn belangrijk, maar openheid is een probleem, zegt mijn collega Bas. Maar wat dat betreft zijn de eerste tekenen nog niet in alle opzichten gunstig, want onderzoekers schrijven ook dat bijvoorbeeld de dansopleidingen vaak niet mee willen doen aan het onderzoek überhaupt ze niet binnenlieten en soms zelfs ronduit vijandig met ze omgingen. Eerder bleek al dat bijna vier op de tien dansers afgelopen jaar te maken heeft gehad met tenminste één vorm van grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld vervelende opmerkingen of aanrakingen. 1,2 miljard euro...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 En deze man stopt ermee. Dus morgen wolken, wat zon en enkele buien. En na morgen minder buien en warmer. Ja, mijn collega Gerrit Hiemstra presenteert half september voor het laatst een weerbericht bij de NOS. En wil graag nog een keer iets anders doen, schrijft hij in een mail aan collega's. Ja, daarom gaat hij zich bezighouden met een bedrijfje in het bouwen van milieuvriendelijke huizen. Het weer een zonnig en broeierig dagje. Temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Alleen langs de kust blijft het er net onder. Later vandaag in het binnenland een regen- of onweersbui. Morgen, koelere dag, maar wel volop zon. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you. you don't really care. weer van uh, Zandvoort op zaterdag. Bossen... Welkom uh, iedereen, we zijn er weer. Studio Tolweg 10 de studio van uh, CFM. Inmiddels al 32 jaar de lokale radio... En uh, een plaatje uit mijn jeugd, Benno. Echt waar? Ja, 40 jaar geleden was dit een hit. Zo, wereldwijd. En ik zeg niet hoe oud ik ben. Uh, nee, ja, dus dan ja, uh, nou kan je, je een, beetje, een beetje gokken, ongeveer. Nou ja, je zei het goed uh, uit mijn jeugd. 1983, de dus. Bellstars in uh, Sign of the Times. Nou, wat leuk. Uh, ja, een hele goede middag, luisteraars. Een hele goede middag. Uh, wat gaan we vanmiddag doen? Nou ja, links voor mij, voor de kijkers rechts, is uh, Remke Hoedemaker, uh, een voorlichter van de brandweer en een gloednieuwe uh, voorlichter. Remke, wat, hoe lang ben je inmiddels in dienst bij de VRK, de Veiligheidsregio Kennemerland? Ik, ik ben uh, 1 maart begonnen. 1 maart, nou ja, kijk eens. En, uh, wij hebben een primeur, hè? En wij hebben een radioprimeur, en dat uh, Remke zijn eerste radiooptreden verzorgt. En uh, ja, wat gaan we doen met Remke? Want uh, we gaan praten over de open dag volgende week zaterdag in de Brandweerkazerne hier in Zandvoort aan de Liedeenstraat. En wat er nog aan zit te komen... en daar kregen we een persbericht over binnen... over het Kinderbeestfeest. Dat is, bestaat ook al een aantal jaren. En dat uh, is een heel mooi initiatief. Ik heb er zelf één keer met de ambulance ook aan mee mogen doen. En, uh, nou, dat was hartstikke leuk. Um, en wat natuurlijk verder ter tafel komt... want uh, ja, als het om brandweer gaat, dan gaat onze hart open... en uh, dan willen we natuurlijk ook over alles weten... Goed, dat uh, gaan we het eerste uur doen. Tweede uur gaan we praten, bellen met Louise Schalkoorts. En waarom? Omdat uh, 3 juni, Rob, dan is het uh, Zomertijd Reanimatiedag. En uh, dat hebben we het over uh, collega Rob van Zomeren en van Radio 10... En die gaat, ik dacht bij paleis, Oud-Paleis Soesdijk... gaat hij weer een, een reanimatiedag organiseren en ook daar radio maken. Uh, dan hebben we natuurlijk het even... Ja, ik ken hem en... trouwens nog van Decibel uit Amsterdam. Oh, ja. Maar dat is veel langer geleden. Oh, okay. Nog ja. in de illegale tijd, hè? Ja, ja, ja. En ik ken Rob van het circuit, want Rob is, heeft ook uh, gereest. En de laatste keer dat ik op sprak, sprak was op het reanimatiecongres... van de Nederlandse Reanimatieraad... Uh, waar hij een praatje hield samen met uh, Jan Paparazzi. En uh, uh, Jan Zwart is dat, die radiocollega van bij NPO 4 of 50, wil ik uh, af zijn. En die is destijds met succes gereanimeerd. Dus um, dat is geweldig dat die uh, blijft... Uh, uh, gered is. Zeker. Ja, ik kwam er even niet op. Dan het uh, tweede uur ook nog uh, Pit Report. Dat hebben we een beetje naar voren geschoven. Rendel Want we gaan het natuurlijk hebben over drama in Italië. En uh, na het derde uur hebben we collega van het jazzprogramma. Jeroen van Sluisdam. Die komt praten over, uh, nou ja, natuurlijk jazz. Maar ook over uh, kinderen en muziek maken... En we hebben natuurlijk het beest van de weesten in de haakdagen enzovoort. En we gaan voetballen vandaag. En we gaan voetballen. Tegen Laten we hopen dat het eindelijk een beetje beter gaat, hè? Ja, en Tot, uh, ja, Jaap Koper die heeft nog in de Salvo Courant geschreven... Ja. dat de afgelopen weken was natuurlijk helemaal niks was. Nee, nee, nee. No, no. Helemaal niks. Daar waren wij ook getuige nee, van. Nee, ja, zeker. En, uh, met, met, vooral met vorige week natuurlijk. In een paar minuten een paar doelpunten voor ja. de tegenpartij. Vreselijk, vreselijk. Verschrikkelijk. Met nou, het, vandaag uh, spelen we tegen Arsenal. Arsenal? Ja, dus we gaan niet... Engeland. Nee, nee, we blijven gewoon hier in uh, Nederland. Oké, okay, nou... Voor de wedstrijd, uh, Arsenal SV Stamford. Als we dat maar gezellig houden. Om half drie uh, gaat die starten. Ja, ja, gezellig. Nou, en eerst maar eens muziek, denk ik. En... Zeker, ja. We hebben heel veel uh, zonnige muziek uh, vandaag meegenomen. Zonnetje schijnt lekker. Het is nog wel een beetje frisjes, hè, met die uh, noordenwind. Ja. Meer over het weer straks, uh, trouwens, om uh, half drie bij CFM. Maar eerst inderdaad een zonnige plaat van Gloria Stefan. Hier is Kedan, Feet'. Name Chloe en van, die kennen we natuurlijk allemaal van de Miami Sound Machine. Onder meer een hele grote gehad met Dr. Beats. En dit was een soloplaatje van haar. En niet zomaar eten, Lekker weer. You're the again on your feet. Ja, we gaan het vanmiddag hebben over de brandweer. Maar voordat we daaraan gaan beginnen. Jij hebt altijd, Benno, de inhaakdagen, hè? Ja. Had ik mij even op voorbereid. Ik oh, denk, uh, even weten welke dag het uh, vandaag is. Ja. Dus uh, ik google, welke ja. dag is het vandaag? Ja. Wat denk je wat ik van uh, Google uh, terug krijg? Nou, en? Het is vandaag zaterdag, de dag na vrijdag. <lacht> echt, het is echt gebeurd. Geweldig. Terwijl het gewoon uh, wereld Whiskydag is. Dus noem, neem er nog één. Uh, het is Wereldbijendag. dag. En uh, wat ook zo leuk is, Annie M.G. Smeed dag. Kijk. Ja, kijk, kijk, kijk, dat is geweldig. Maar daar komen we later op terug. We gaan nu uh, gezellig praten met uh, Remke Hoedemaker. Remke, net uh, per uh, maart, hè, zei je net, ja, dat... uh, uh, in dienst. Uh, maar uh, kom je ook uit de brandweerwereld? Uh? Nee, is helemaal nieuw voor mij. Ja, uh, ja, het is heel, uh, ja ik vind het heel leuk. Uh, ik... Maar wat was je? Wat was je? Ja, ik, ik ben van huis uit politicoloog bestuurskundige. Zo, uh, Maar ik had altijd meer de affiniteit met communicatie. Uh, dus zodoende ben ik uiteindelijk bij een PR-bureau terechtgekomen in Bussum. Uh, elf jaar gezeten... En vervolgens gevraagd om de per manager te worden van Real naar Zwitserleven. Oh ja. Dat heb ik bijna vijf jaar gedaan. En door de overname daar ben ik uiteindelijk bij de gemeente Amsterdam terechtgekomen. Ook als hmm. adviseur. Dus toen kwam ik al wel wat meer in, dit, uh, ja, in de overheidswereld. Ja, precies. En, Want dat is wel een heel andere wereld dan de commerciële wereld. Ja, ja absoluut. Dus wat? ik heb in de commerciële wereld veel geleerd. En ik, ja, ik neem het allemaal wel mee. En, uh, ja, tuurlijk. Uh, ja, uh, ja, en, en uiteindelijk... Uh, uh, Amsterdam was tijdelijk. Dus toen uh, vond ik wat bij mij in de buurt. En dat was uh, in Haarlem op dus uh, uh, ja, de Zelweg. Zelweg 200 voor ingezeten. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja daar vroeg ze inderdaad een, een communicatiemanager voor de veiligheidsregio. En uh, ja, ik viel eigenlijk met de neus in de boter. Want er zocht iemand als woordvoerder voor de brandweer. Ja, ja. Kijk, ik ben altijd wel een uh, nieuwsjunkie geweest. Ik wil weten wat er, wat er speelt. Ja, oh ja, oké. Okay. Oh. Ja, mijn, mijn vriendin noemt het altijd sensatiezoeker. Maar ja. ik, ik noem het altijd een uh, nieuwsjunkie. Ja, ja. Nou dat, <laughs> dat, dat, uh, dat zijn Rob en ik hoor. Ja, ja. Dat, We ja. hebben uh, nog ja. vrijwilligers nodig <laughs> bij de radio, hoor. Dus uh, zo meteen maar even over hebben, toch? Ja, met uh, uh, buiten de uitzending, Ja. Um, maar goed, uh, nieuwsjunkie, dat is uh, helemaal goed. Uh, maar uh, hoe moeten luisteraars zich voorstellen? Je bent woordvoerder van de brandweer. Uh, zit je dan de hele dag te bellen? En, en wat, wat uh, hoe ziet je dagdeling ja, ja. eruit? Uh? Ja, nou ik ben vooral ook nog eventjes uh, uh, aan het inlezen. Uh, mensen ontmoeten, want het is zo'n grote organisatie. Ja. 20 casernes in de regio alleen al. Dat is wel lekker, hè? grote ja. organisatie. Ja, dat ja. Ja, is wel mooi. Ja. Ja. En, uh, uh, nou ja, ik ben inderdaad heel veel bezig met de uh, pers te woord staan, maar ook vooral intern mensen helpen van hoe, hoe kan ik nou mijn project communiceren. Uh, oh ja, ja, ja. ja. Uh, Zijn er veel projecten bij de veiligheidsregio Kindermelo? Ja, uh, ja. ja? Uh, daar heb we hebben we wel een dagtaak aan. Ja, ja. Oh, ja. Zelfs. Dus, daar uh, heb je al een dagtaak ja, aan. Ja, bijna wel. Uh, oh, ja, zo. En Dan komen inderdaad uh, ja, de, de, de pers uh, te woord staan ook nog. Uh, ja. En uh, gisteren werd er we nog even gebeld dat er een uh, brandweerscooter gepikt was bij, uh, bij Halfweg. Oh, boei. Uh, uh, ja, ja de, tijdens, tijdens de bluswerkzaamheden. is dus dat is natuurlijk wel oh. bizar dat dat gebeurt. Ja, ja, ja. Ja, ja maar ja. daar heb je mee te maken. Uh... Even gelijk een nieuwtje erop. Dus, uh, brand... ja. Gewoon, want in, dus de, de brandweercollega's in Halfweg gaan, ja, de, de... Die hebben een scootertje om naar de kazerne te komen. Ja, ja. Oh, okay. of, of naar de brand. En, uh, of naar de brand. Ja, elektrische scooter. Ja. ja. De brand was geblust, mensen drinken nog een kopje koffie na en komen terug en uh, de scooters verdwenen. Jezus, niet te geloven. Nee, ja. Dus bij deze een oproep, want ja. wij uh, zijn natuurlijk uh, tot aan uh, Amsterdam uit. En uh, voor iedereen die een brandweerscooter uh, ziet Het rijden. Gele, heel opvallende gele. Heel opvallende gele. Ja, met Wat raar, ik geen rode. Ja, ja. Uh, ja. maar goed, welk nummer staat erop, zeg je? Uh, 01 uit mijn hoofd. 01, ja. oké. Okay. Ja. Het is dus dus een, een ambulance gele scooter, waarschijnlijk, ja. eh, met het nummer 01. En eh, als, daar, als die in deze regio want die, eh, rij, rondrijdt, dus zeg maar een omgeving en niet een halfweg, dan eh, is het fout boel. Ja. Eh, okay. ja. Ja. Nou, oké, okay, eh, dat hebben we even en passant meegenomen. Toen ben je eigenlijk uh, dus uh, begonnen. Uh, dat is je dagindeling. Dat is hartstikke leuk. Ja. En hoe uh, gaat het zich verder ontwikkelen, denk je? Nou ja, ik ben ook wel gevraagd om kopie-woordvoerder uh, te worden. En wat is kopie? Dat is commando... Uh, plaatsincident. Dus uh, als er een groot incident is, uh, waar er meerdere uh, hulpdiensten aanwezig zijn, moet daar communicatie omheen zijn. Ja, ja. Uh, naar binnen en naar buiten toe. Uh, en ja, daar word ik ook voor opgeleid. Dus dat zeg allemaal uh, een beetje met de voet in de blubber, zeg maar. Nou, dan kom je als junkie uh, goed uh, ja. van passen. Ja. Hè? Ja. <laughs> ja. wat ik zeg, het valt allemaal op zijn plek. Maar had. dan moet je uh, wel minder in de nacht je bed uit. Hè? Want veel grote bronnen zijn s'nachts. Uh. Ja, nee. Dat, uh, kan je ja, dat goed tegen? Want, dat, uh, uh, uh, ja, de, de, de kinderen zijn nu uh, oud genoeg, die hoeven niet meer. Die kunnen ze uh, okay. Ik heb dus ja, ja, ja, wat ja, ja. tijd over en uh, ja. ik, kan, uh, ik, ik kan af en toe de deur uit als het moet, dus. ja, ja. En Maar wat is jouw affiniteit verder met de brandweer? Ja, ik vind het wel heel mooi om, om, om mensen te helpen. Uh, uh, we zijn er toch toch met, met elkaar hier om, uh, ja, om elkaar te helpen en het, het mooier en beter te maken. En, uh, ja, ik vind het heel goed om te zien en mooi om te zien ook uh, nu ik er bovenop sta, hoe, hoe goed het eigenlijk geregeld is. Mensen hebben niet door. Je ja. die, die gaat je boodschappen doen. Uh, maar als er wat gebeurt, dan staat er wel... Uh, uh, je belt 112 en er komt iemand. Er komt iemand, ja. ja, ja, ja en ja. nog snel ook. En, ja, uh, ja vind ik, dat vind ik heel mooi. Om ja. de, de machine erachter te zien. Ja. En uh, ja, ja daar, daar doe je het voor. Ja, ja is die uh, veiligheidsregio -Land, is dat uh, alleen brandweer dan? Nee, er zit ook de GGD erbij. De hele regio veilig en leefbaar houden. Dat zijn. Ja. Ja, de GGD is wat dat betreft ook een grote organisatie. En dan ja. is de brandweer... Ja. En dan natuurlijk de politie. Die, is, die zit natuurlijk niet in de VK, maar... Daar eh, werken we veel meer samen in Ja, ja kortelijntjes. Ja, absoluut. En, de, en natuurlijk de, de regionale eh, meldkamer in, ja, in Haarlem. Die zit ook een, ja, absoluut. Ja. Voor heel Noord-Holland, behalve ja. Amsterdam. Eh. Ja, die is ja. nog breder inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dus ja, dat is een uh, enorm gebied. En, uh, wat dat betreft uh, keurig voor elkaar... Ja, wat jij zegt, je belt 112 en, en je wordt te woord gestaan en er wordt naar je geluisterd en er wordt eventueel actie ondernomen. In Nederland, misschien wel in Europa, is dat eigenlijk wel heel netjes geregeld. Ja, ik weet niet de Europese cijfers, maar ik heb hier wel een heel veilig gevoel bij. En, ja. Uh, uh, ja, volgens mij doen we er alles aan uh, om dat zo strak mogelijk te houden en uh, de dienstverlening zo goed mogelijk te houden. Ja. Heb je enig idee hoeveel mensen er, zeg maar, laat het alleen maar even over de brandweer hebben, uh, hoeveel mensen in de, deze regio al bij de brandweer werken met vrijwilligers erbij? Uh, nee, ik weet niet, niet exact, de exacte aantal, maar een paar honderd denk ik wel. Ja, he? het gaat al die kant op. Ja, ja, ja. Zeker, als we al twintig kazernes hebben, ja. Dus, uh, ja. en die moeten 24 uur per mond zijn. Dus dan naar, maar naar dan gaat. Het hard. Ja. Ja, ja. ja, precies. Maar er kunnen er tot meer bij. Uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Er is. Uh... Ik word net al iemand over vrijwilligers roepen, maar die ja. hebben wij ook nodig. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst maar eens lekker muziekje. Is, uh, heb je nog zo'n brandweerplaatje? Is, uh... Nou, wel uh, wat je nodig hebt om uh, brand te blussen, dat is water. Oh ja. Maar uh, de nieuwe single van uh, Suzanne en Freek heet Nooit meer regen. Ik weet niet wat ik af en toe heb, dan ben ik liever alleen. Gas betaal onder mijn voeten, maar in mijn hoofd ben je mee. Jij bent rood, ik ben blauw. Soms doe ik een beetje koud, maar niet jouw fouten. Dat weet ik ook, hoop dat je me... We allemaal meegekregen. Dit weekend geen uh, Grand Prix. Daar in uh, Emilia-Romagna. Heel veel regen. En uh, helaas ook een uh, aantal doden. En, uh, in ieder geval 14 doden inmiddels uh, gemeld. Door het noodweer daar. Uh, en uh, ja, dan uh, zongen Suzanne en Freek. Nooit meer regen, maar we gaan het hebben over het weer. Want het komt er nooit meer regen? Dat is de vraag, Benno. Komt er nooit meer regen? Uh, nou, dat, uh, het gaat wel regenen. Uh, volgens de weersverwachting is dat uh, vrijdag 2 juni. <laughs> ja, Oké. Okay. Ongeveer. Ongeveer, ja, ja. Maar het is een verwachting. Hè. Ik ga niet zeggen dat... Maar er is ook 70% zon uh, voorspeld. dus het is. Uh... En wat zit daartussen? Nou, dames en heren, helemaal niks. Het is uh, de wind die blijft uit het noorden waaien. Uh, morgen is er nog 20 graden in Zandvoort. Daarna gaat de temperatuur wel zakken tot uh, het dieptepunt ligt op dinsdag op 14 graden. En dan klimt die weer omhoog dan 15, 16, 17. En, en, en vandaag over een week is het... Uh, dan hebben wij natuurlijk een fantastisch evenement. Of twee evenementen eigenlijk is Zandvoort. antwoord. Nou, wat zeg ik? Drie evenementen. Maar dat komt allemaal nog ter sprake in deze komende uren. Um, uh, dan is het 17 graden volgende week zaterdag De wind komt uit het noorden Is 4 boven En we hebben 70% kans op zon En de UV-straling Heeft een uh, kwalificatie Van 5 Dus dat is nogal wat Dus het blijft droog en nog eens droog en Remke, Jaf, eh, buiten de uitzending om uh, hadden we het even over uh, natuurbranden. Dat is uh, tegenwoordig voor de brand weer wel een, uh, een behoorlijk issue aan het worden. Hè? Of het is het eigenlijk al een issue? Ja, ja je ja. ziet het uh, om ons heen. We worden net de voorbeelden al. Uh, extreem weer. Dus ja. aan de ene kant of heel veel regen, of heel, heel weinig. Dus ja. Kijk naar, naar, naar Spanje. Uh, volgens mij Frankrijk ook waar je... Uh, Waar je volgens mij geen zwembadje meer mag kopen. En ja, ja. je tuin niet mag sproeren. Ja. En ik hoorde zelfs dat je een boete krijgt als je grasgroen is in Spanje. Oh, ja, dan klopt dat niet natuurlijk. Dat klopt dat niet. Nee, nee. Nee. nee, dat het gewoon extreem droog is. En uh, vroeger had je seizoenen dat het uh, extreem droog was. Weet je de, de, de zomermaanden. Maar ja. Uh, ja, het begint steeds eerder. En, uh, ja, en zeker een punt van aandacht uh, van de brandweer. Ja, maar hoe, ik, ik, ik heb er wel wat over gelezen. Van dat brandweer Nederland die bemoeit zich daar, uh, daar erg mee bezig. Maar hoe zit het in deze regio? Je zei natuurlijk, Zandvoort antwoord is omringd ja. door natuurgebieden. Moeten wij ons zorgen maken? Nee, zorg zeker niet. Uh, maar je moet wel goed voorbereid zijn. Uh, en uh, de, daar ja, wordt hard aan gewerkt. En er zijn natuurlijk al plannen en mensen zijn voorbereid van als het fout gaat, wat je moet doen. Uh, maar ik denk dat het publiek nog, nog beter voorgelegd kan worden en daar ja? uh, op wat voor manier? Nou, dat mensen be bewust van zijn. Uh, Gooi je jij, peuk niet weg? Ja, het zijn een beetje de clichés. Maar ja, ja, maar ja. ja het is, het is uh, wat ik net al zei. Het is, het is nu. Uh, elk moment is het droog. En uh, ja, het is niet alleen dat je gaat barbecuen dat je ervoor moet letten. Ja, ja, precies. Ja. Maar hoe uh, bereidt de brandweer zich erop voor? Ja, dat is een kwestie van, van trainen natuurlijk. Dus ze zijn al voorbereid. Uh, uh, maar dit kan nog even ja het heeft nog meer aandacht nu, uh, nu de extremer wordt. Ja, ja. Uh, ja. Wat even voor de duidelijkheid, de brandweer uh, Kennemerland heeft volgens mij dacht ik uh, specialisten zelfs hè, ja. voor natuurbrand in dienst. Ja. Dus, speciale die... voertuigen ook. En, uh, ja, ja, ja. ja, dus, uh, ja absoluut. En uh, ja, er wordt uh, er wordt uh, van alles aan gedaan om, uh, ja. uh, om goed voorbereid te zijn. Maar, ja. Je weet nooit wanneer het. Uh... Nee. Dat is waar. Ja. Nou, boffen wij in de uh, regio zuid kalmenland in ieder geval met weinig natuurbranden. Dan moeten we het er even afkloppen natuurlijk. En boven het kanaal is het uh, elk jaar wel een keer raken, Met name in de uh, regio Bergen. Wat natuurlijk uh, maar een uh, ja. vlakbij is eigenlijk. Hè, met de auto zo. Hè. Dus uh, nou, daar boffen wij. Um, en we zijn uh, goed voorbereid. Dat is wel... Nou, zo af en toe, Rob, hebben wij... Een, ik kan me nog herinneren, vorig jaar nog een brandje... hier in Zandvoort in een stukje duin. En daar uh, was de brandweer ook heel snel bij... Uh, ja, met, uh, met verschillende voertuigen. Hè. Dat is, uh... En uh, Remke, de, de brandweer uh, kennen is dus tegenwoordig uh, uh, heeft uh, waterwagens... Hè. die hebben hun eigen waterwagens... Ja. Uh, kan je nog even uitleggen waarom dat is... Nou, dan ben je natuurlijk sneller om... Uh, je zit wel naast het water, naast de zee... maar voordat je het dan bij de brand hebt... dat is natuurlijk wel een, ja. een uitdaging. Als je het dan ja, bij je hebt... dan kan je het veel sneller uh, gebruiken, inzetten... Om, uh, om de brand te blussen. Ja, ja. En dat heeft ook iets te maken met de waterleidingen. geloof ik. Van, ja. uh, dat is ook... Uh, er staat niet genoeg druk meer hè? Op, de, op, de, op de brandkranen. In bij mij in Heemstede zijn ze de brandkranen al uit de straat Ja, aan te halen. klopt. Nee, maar het gaat ook om, uh, om de veiligheid van het uh, drinkwater. Hè? Ja, ja, ook ja. Dat ja. dat uh, helemaal uh, schoon blijft. Uh, ja. zeg maar, dat ja. die uh, brandkranen ja. niet meer gebruikt worden. En het is natuurlijk ook een beetje jammer, hè? al dat drinkwater wat gebruikt wordt om, uh, om te blussen. Al gebeurt het niet zo heel vaak. Nog even een vraag over die uh, duimbranden trouwens. We hadden volgens mij, was het verleden jaar. ...hebben ze geoefend bij het circuit met zo'n Bambi-bucket. Bam. Samen met het, oh, ja. uh, samen met het uh, leger, uh, zeg maar. Dus uh, met de helikopter en werd, uh, uit zee werd, uh, met uh, ja. zo'n ongedraaide paraplu... is ja. dat, zeg maar, ja, ja, ja, ja, ja. aan, uh, aan uh, de helikopter, uh, zeg maar... Uh, ...ja, uh, water uh, dan geloosd uh, in, uh, in het duingebied uh, om een brand te blussen. Is het uh, vaker dat jullie uh, die oefeningen doen? Ja, ik zei, ik zei net al, voorbereiding is, uh, is essentieel. Uh, ja, dus dit, dit soort dingen worden natuurlijk wel uh, zo vaak mogelijk geoefend. Uh, ja, en zeewater is natuurlijk ideaal wat je zegt. We, zitten, we, hebben, we zijn omringd door water, maar je moet het wel op het juiste moment op de juiste plek krijgen. En uh, als dit het snelste is, dan uh, kan het heel efficiënt zijn inderdaad. Maar er zijn uh, rechtstreeks kanalen met het uh, leger, of hebben jullie zelf ook... Uh... Iemand die op zijn helikopter vliegt? Of, uh... Die hebben we niet uh, continu uh, paraat staan. Uh, ja. Maar ik kan me voorstellen dat als er een uh, flinke natuurbrand is... dat er opgeschakeld wordt en dat alle uh, hulpdiensten en, uh, uh, ja, bijgeschakeld worden. Ja. Ik dacht ook dat die lijntjes met defensie stukken korter waren geworden de, de laatste jaren. Ja. Dat ook met oefeningen natuurlijk, maar ja. ook inderdaad als er een, een brand is, één telefoontje en het is ja, ja of nee, we kunnen komen. Ja, dus ja. Dus, ja. ja dat is mooi, dat soort ja. Ja, Daar moeten we naartoe. Inderdaad. Precies. Ja. Nou, we gaan even naar uh, muziek, Rob stel ik voor. Zeker, nou dan... nee, ja, we gaan naar uh, Spanje toe. Oh, uit uh, de top 10 in Spanje is dit de nieuwe Shakira. Altijd lekker.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 Dígame tratar así. Voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad. Y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve anestesia, de dolor. Hace que me sientas mejor. Para lo que necesites, estoy. We completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla moeten het volgende jaar weer doen. We moeten het volgende jaar weer doen. We moeten het volgende jaar weer doen. We moeten het volgende jaar se doen. We moeten het se jaar weer doen. se, reparan. Los problemas se, afrontan y se encaran.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 Estoy, viniste a completar lo que soy. Sibyl dan estreuze al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites, estoy, viniste a completar lo que soy. Dat was uh, inderdaad de nieuwe zin van uh, Shakira, zo op de zaterdagmiddag. Volgende week zaterdag, uh, Benno. Ja. Dan krijgen wij het uh, enorm druk, want uh, ja, er zijn heel veel activiteiten uh, in Zandvoort. We hebben uiteraard uh, het Pinksterweekend Weekend, hè, met uh, ja. de Pinkster races, uh, weer uh, op het uh, circuit. Verder hebben we het uh, Buurtfeest uh, in uh, Nieuw-Noord, ja. maar ook uh, in uh, Nieuw-Noord. Hebben we de brandweer zitten? Ja, brandweer. De kazerne aan de Linéenstraat bestaat uh, staat dit jaar tien jaar. We worden tien jaar in gebruik, zullen we maar zeggen. Um en om 12 uur, maar ik dacht dat het eerder was. Remke. 12 uur gaat het, uh, het feest beginnen. Maar ik dacht, 10 uur is, is, heb ik in mijn hoofd zitten. Maar uh, ha, ik ben uh, denk ik een beetje in het warretje. Ik heb, ik heb 12 uur in de nou, oh, nee, maar... Dan is het 12 ik, uur. Ja. Dus niet om 10 uur naar de brandweerkazerne gaan. Maar om 12 uur dan gaat het feest beginnen. En uh, dan gaat de grote deuren van de brandweerkazerne open. En wat, wat kunnen we verwachten allemaal? Nou, dat gaat letterlijk de deuren open. Uh, de kazerne is te bezichtigen. De, uh, oh. uh, dit is onder begeleiding kan je de de hele kassier heen. Kijken ja, hoe, wat daar nou binnen gebeurt inderdaad. Uh, uh, daar krijg je de garage te zien en, uh, en de voertuigen. Uh, maar daarnaast staan er een heleboel uh, demonstraties. Uh, onder andere van het Young Fire and Rescue Team. Dat is een beetje de zoals vroeger de, de, de jeugdbrandweer werd genoemd. Oké. Okay. Ja, dat heet tegenwoordig anders. Hè? Ja. Is ja is veel, veel breder geworden. Veel breder Ja, er zitten ja. Ook, ook die lijntjes met defensie zitten erbij. Ja, en, uh, ja dat is heel leuk inderdaad. Voor, voor, voor jongeren van uh, tot 18 uit mijn hoofd. Ja. En, uh, ja, dat leren ze inderdaad uh, ja, de kneepjes van het vak. En, van, en, van 12 en, tot 18, hè he, Was ja, het? Uh, ja. en, dan, en dan ben je 18 en dan huppetee uh, kan je gelijk door naar de beroepsverband weer. Ja, ja, ja, ja dat is natuurlijk een heel mooi, heel mooi linkje. Uh, de ja, mensen zijn ja. mooi opgeleid. Ja. En, uh, ja, ja, ja, het, voor, ja, voor jeugd fantastisch. Uh, ja, volgens tuurlijk. mij je ja, ja, echt ja, ja. alles te zien achter de schermen. Je traint ja. mee, je oefent mee. Je gaat soms mee met, uh, met acties. Dus, uh, uh, oh ja? Dat, uh, ja. Ja, bij, bij, bij hulp. Uh, okay. het, bij evenementen of dat soort. Uh, en zo'n open dag als dit natuurlijk. Dus, ja. Uh, ja, dat is hartstikke leuk. Um, maar er zijn nog veel meer uh, demonstraties. Zo worden er ook uh, uh, uh, auto-wrakken openknippen. Is, uh, is een demonstratie. Kunnen mensen zelf ook even ervaren hoe oh, het ja? is met ja. zo'n uh, pneumatische uh, schaar. Om, uh, hoe, ja, hoe zwaar dat eigenlijk is om zo'n auto die... Uh, ja, die is behoorlijk zwaar. Ja. Ik heb ook wel eens uh, geoefend met een spreider. Ja. Ja, dan we ja, die hebben ze ook. hebben ook, ja. En, uh, nou, dat weegt wel een paar kilo. Ja, uh, dus, ja. Uh, ja. ja die moet flink uh, je moet door dat staal heen. En die auto wordt er ja. ook steeds. Uh, Sterker, dus ja, ja, ja. ja, dus, uh, ja. dus uh, ja, dat is om mensen te bevrijden naar. Na, na dus je mag zelf met pneumatisch, pneumatisch materiaal uh, gereedschap werken. Ja, ja. ja gaaf. Ja, ja, dat is volgens mij heel gaaf om te doen. Uh, ja, ja. Ja, zeker als je dat een keer wil doen, dan uh, ja, zou ik dat toch even langskomen komen zaterdag. Ja. En volgens mij, jij, jij ook, hè? Ja, jij staat vooruit. Ja. ja, misschien komen ze die brommer wel weer eh, brengen van jullie. Die scooter. Of je even de slot eraf uh, wil knippen. Ja. Nou, laat maar lang langs komen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, dit zijn hartstikke mooie dingen natuurlijk. Er wordt ook laten zien uh, wat de gevolgen zijn van als een klein gastankje ontploft. Wat nog wel is tijdens de vakantieperiodes nog wel eens gebeurd. Uh, ja. Dus er wordt een gastankje ter ontploffing gebracht. Uh, onder, uh, ja, Goede begeleiding natuurlijk. Ja. Um... En een bekende uh, uh, water op, op uh, een uh, brandend pannetje. Of hoe heet het uh, Vlam in de pot Vlam in de pan. Ja, um, Krijgen we die demonstratie ook? Zoveel spectaculair. Is het, zoveel is het, ik Gewoon een verzoekje. Ja, een verzoekje. Ja. Ik, ik zal kijken. Ik ben er zaterdag. En uh, als jij er bent, ik zal kijken of dat... Ja, uh, ik hou ja, ook. Oh, ja. Ga je daar live uh, verslag van doen, binnen nou Ja, ik heb uh, okay. uh, keiharde contracten afgesloten <laughs> met, uh, met Rob. En uh, ik moet uh, op pad. En uh, we gaan er een gezellige middag van maken. Ja. Ja, ja. Maar goed, het is altijd leuk om te weten wat ons te, te, te wachten staat. Ja. En um, nu weet ik dat uh, brandweer uh, Zandvoort, uh, of tenminste de, de kazerne in de, aan de Linnéestraat... dat is een regionale brandweergarage. En dan worden brandweerauto's gerepareerd. Want ja. dat, uh, dat komt nog wel eens voor natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. ja. En, en ja, ja, ja ik, ik, ik vind het wel een mooie haakje om dat even te vertellen inderdaad. Want ik, uh, dat is wat ik eigenlijk zelf meemaak sinds ik hier nu een tijdje rondloop. Uh, dat, dat techniek ook wel een hele belangrijke rol speelt bij de, de, de mensen die we zoeken. En, en ook eigenlijk de mensen die geïnteresseerd zijn in brandweer. Je hebt natuurlijk uh, het sportieve aspect. Dus het goed in shape zijn. En uh, uh, ja, met, je, met je lichaam bezig zijn uh, voor, tijdens de werkzaamheden. En, en tijdens de opleiding. En tijdens, het, uh, ja, tijdens je, je 24 uur dienst, uh, uh, zie je heel veel voorbij komen. Ja. Maar de techniek de mensen. Die, ik merk dat heel veel mensen dat het toch fijn vinden om uh, uh, daarmee bezig te zijn. Om, om het knutselen, het sleutelen aan motoren, aan, uh, aan auto's. Uh, ja. Ja, dat, en dat gebeurt daar ook. Dus mocht je dat interessant vinden. Uh, want dat is eigenlijk wel de achterliggende gedachte natuurlijk ach, aan, aan, aan deze open dag. Uh, laten zien wat, wat, wat, wat we kunnen, waar we behoefte aan hebben, waar, waar we goed in zijn. Ja. Uh, en maar dat wij ook mensen nodig hebben, continu natuurlijk. Dus we proberen ook uh, mensen te werven met deze dag. Dus uh, ja, dat is wel een aspect. Uh. En maar, maar zijn nu echt op zoek ook naar bijvoorbeeld uh, uh, autobolteurs, vrachtwagenbolteurs? Uh? Ja, dat zijn wel de mensen die, uh, die we wat heel hard kunnen gebruiken. Uh. Ja, ja. En, en we zien ook wel dat dat mensen een heel goed uh, pas hebben binnen de brand van cultuur. Uh, ja, ja. Dus, uh, ja. Dus als je, als je het leuk vindt uh, om auto's te sleutelen uh, en je wilt er ook nog ja, iets maatschappelijk relevants daarnaast doen. Uh, ja. En je woont wel in de buurt van, van, van de kazerne. Dan ja. moet zeker even kijken, want dan uh, zijn er zeker mogelijkheden. Ja ja, ja, ja, ja. Het is niet zo dat als je zegt, nou ik, word, uh, ik ga bij de brandweer werken als monteur en dan kom ik in Zandvoort, uh, word ik gestationeerd. Maar goed, dan werk je overdag. en hoef je niet per se in Zandvoort te wonen. Nee, nee maar dat is ook natuurlijk de, de, de, de vrijwilligers die we zoeken. Ja. Uh, dat is wel van belang dat je vier minuten rond de kazerne woont. Of ja, werkt. Ja. Uh, ja, dan, want je moet natuurlijk heel snel ter plaatse kunnen zijn... Ja. Als je vrijwilliger bent, ja. Eigenlijk moeten jullie gewoon brandweerwijdjes creëren. Ja. Ja, dat is, ik ga bij de vrijwillige brandweer, dus ik krijg een huis van de brandweer. Ja. Ja, zoals vroeger, inderdaad, nee, mijn vader was hoofd van de school. En die is opgegroeid inderdaad, in het huis naast de school, van, de, van het hoofd van de school. Ja, ja. Dus eigenlijk vind ik het wel een goeie. Ja. Moeten we even aan, aan de minister voorleggen? Ja, de minister voorleggen. Ja. Die is toch wel druk aan het bouwen. En die is ja, nog wat huizen ja, ja, geloof ik. Ergens, ja, ja. Meneer de Jonge is dat geloof ik. Ja ja. Dus, ja, ja, ja. ja. Brandweerwijken. Ja, dat lijkt me wel leuk. Um, Oké. Okay, um, nou, er zit natuurlijk de reddingsbrigade. Die is, uh, doet ook gezellig mee. Want Absoluut, ja. uh, die uh, is tenslotte medebewoner van de kazerne. Absoluut. Ja, ja de, uh, de, de boten staan daar, worden daar opgeslagen. Uh, en en zullen ook, ze zullen ook aanwezig zijn met materieel. om dat uh, tentoon te stellen en uitleg over te geven. Ja. En uh, wat demonstraties te geven. Absoluut. Ja. Ja. Leuk. Nou, dan zien we Ernst uh, straks, uh, Brokmeijer uh, natuurlijk ook gezellig gezellig bij aanwezig, dus um, nou dat wordt een hele gezellige dag van 12 uur tot half vier. Ja. gaat dat allemaal duren. Um, ik, ik las nog een oproep van de kom op de fiets. Ja, het is betaald parkeren daar. En de, de, de beperkte plekken, parkeerplekken die er zijn, die, uh, ja, die, die, die zijn uh, niet voor bezoekers. Dus uh, ja, ja. Ja, als je in de buurt woont, uh, waar we toch een beetje op gokken... op de mensen, op, op berichten op, de, op die doelgroep. Ja. Kom lopen, komt de fiets. Of, of jij of weet dat je betaald moet parkeren. Ja. Ja. En hoe moeten nou ze branden? Eens in Zandvoorto? Ja, hoe de, doen we de, dat zijn die, die mensen zijn gewoon klaar. Die worden vrijgehouden van de, van de actieve vijden. Ah, okay. Dus die, uh, die staan klaar als er wat gebeurt. Dus, uh, ja. dus eigenlijk uh, wordt er nog sneller uitgerukt uh, tijdens een open... Dag, want ja, ja. we zijn er al. Absoluut. Wordt trouwens de oude kazerne in Zandvoort helemaal niet meer gebruikt door ja, jullie? Nee, zeker wel. Die wordt zeker gebruikt om, uh, oh ja, om zo snel mogelijk te plaatsen te kunnen zijn. Is dat ook een plek om uh, vanuit te kunnen rukken en laten. Daar staat ook standaard een auto. Ja, absoluut. Ja, ja. En een ander vraagje. Dat is een heel gevoelig punt geweest uh, hier in uh, Zandvoort. De ladderwagen. Hè? Want wij hadden een hele mooie ladderwagen hier uh, in Zandvoort. En toen werd het de, de veiligheidsregio en toen zou die uit Zandvoort moeten verdwijnen. Ja. Hebben wij nog steeds die, uh, die mooie ladderwagen... of is die uh, inmiddels uh, ergens heel op een ander plekje terechtgekomen? Er, er, er, wordt, er wordt in ieder geval volgende week zaterdag een oude ladderwagen tentoongesteld. Ik, ik, ik ga ervan uit dat het jullie oude is. Uh, er wordt sowieso wel nog meer materieel uh, tentoongesteld. Dus voor mensen die het dat ook uh, mooi vinden, zou ik ook uh, zeker langskomen. Ja, er is, er is een ladderwagen in Zandvoort. Oké, okay, ja. Okay. Standaard. Ja. Altijd. Ja, er is een ja. nieuwe, maar volgens mij ook komt er een oude zaterdag. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Voor de speciaal. Voor de oh, nieuwe. Uh. Oké. Okay. Nou, ben er reuze benieuwd. Ja, want... Uh, Daarover, een speciale voertuigen. Sinds dat er geen water meer uit de, uh, de brandkranen wordt gehaald, uh, is natuurlijk een groot watertransport uh, is er uh, ja. gekocht. En het zogenaamde pompenwagens en slangenwagens. En die komen ook. Hè, want het zijn toch wel een hele bijzondere uh, ja. uh, voertuigen om te zien ook. Ja, hè. absoluut. Ja. Ja. ja, dat is ook wel in de moeite waard om even voor langs te komen. Ja. Ja, absoluut. Ja. Die, zullen, die zijn uh, worden ook tentoongesteld. gesteld. Uh. Speciale technieken ook. En dus, um, ja. Ja. Ja. Ja, dat is wat dat betreft uh, heel, uh, heel mooi allemaal. Ja. Um, nou, ik, uh, we gaan even naar muziek, denk ik. Of had je nog een vraag, Rob? Nee, nee, maar uh, we gaan zo voetballen trouwens. Dus uh, oh, ja, we gaan doen even. we even tussendoor. Hè, gaan we naar uh, Amsterdam. Want uh, Jan van der Leden is uh, voor ons uh, aanwezig bij de wedstrijd vanmiddag... tegen Arsenal. Inderdaad, uit Amsterdam. En laten we hopen dat het vandaag wat beter gaat verlopen, Benno, met de wedstrijd. Nou, inderdaad. jongen, jonge, wat een ellende was het uh, vorige week en die weken daarvoor. Dus... Dus dan meteen Jan van der Leden, maar eerst deze Fire in the Sky. te gast bij CFM Remke Roedenaker. En uh, ja, vandaar dat ik deze plaat ook draaide. Hè. SOS Fire in the Sky, dat past wel bij het onderwerp van vanmiddag. Als uh, nieuwe persvoorlichter van uh, de ve veiligheidsregio Kennemerland. We gaan naar uh, Amsterdam toe, want uh, wij voetballen vandaag weer uh, Jan. En ik hoop dat het allemaal weer een beetje beter gaat. Goedemiddag uh, Jan van der Leden, welkom. Goedemiddag Rob. Ja, goedemiddag. Ja, wat een domper vorige week, die wedstrijd. Absoluut. Absoluut. In de laatste ik ben... drie minuten kwijt. We... ik. ben er nog steeds zagrijden van, moet ik eigenlijk ja, uh, bekennen. Wij hebben ook aardig aan de antidepressie van Ja, dat dacht ik al. <laughs> nou ja, in ieder geval uh, vandaag weer uh, nieuwe kansen tegen de nummer drie uit uh, de competitie van uh, dit moment. Arsenal ja. uit Amsterdam. Wat ja. kan je vertellen ja. over Arsenal? Ja. Nou ja, Arsenal staat stijf op de. Derde plek. En ze hebben eigenlijk net, niet meer op korte voetballen. Maar uh, voorin is het, ik uh, wij net in de bestuurskamer: gewoon een eer om uh, toch te winnen en die uh, derde plaats te blijven. Want uh, ze, eventueel zouden ze. Nee, ze willen graag derde blijven. En ze willen niet voorbijgeschreven worden de, de, de tegen ons en dan uh, voorbijgeschreven worden door Oké, okay, ja, lekker uh, in de top drie. Dat is uh, het doel van uh, Arsenal. Ja. En uh, ja, hebben wij überhaupt nog kans om uh, de na-competitie te voorkomen? Nou, dan zou je in uh, twee wedstrijden tegen de nummers 1 in deze wedstrijd uh, vier punten moeten halen en de OSV zou vier punten moeten laten liggen. één punt moet laten liggen. Ja, nou ja, het kan, het kan. Het, het kan, het is in principe mogelijk, maar we gaan er niet vanuit, moet ik eerlijk zeggen. Nee, nou ja, vandaag in ieder geval een uh, nieuwe wedstrijd. Uh, zijn we compleet vandaag, Jan? We uh, wilden starten met Milan uh, achterin. Nou, die viel in de warme huppel uit. Dus, dus nu speelt uh, uh, Novel Polami uh, uh, zijn, zijn plek, die heeft nog een uur, of in de tweede. Uh, Kai Bloem zit op de bank en Dillen zit op de bank. Dylan is wel uh, is fit, maar die heeft ook uh, een aantal weken niet gekoegeld. Dus zal waarschijnlijk twee helmen in voetbal invallen. En wij hebben een harde wind tegen. De wind is echt aangewacht op dit moment. Maar we hebben zojuist wel vier corners achter elkaar kunnen nemen. Maar zonder uh, resultaat nog? Helemaal geen resultaat. Mm. Oké. Okay. Nee. Nou ja, in ieder geval uh, zegt dat wel wat uh, over het, uh, het begin van het uh, spel vandaag. Uh, dat we toch in, uh, in de aanvallende mode staan. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik zie nu dat de Koen, die altijd een van onze motoren op het middenveld was. Die speelt nu in de achterste linie. En die achterste linie bestaat hier gewoon uit uh, vijf man: Rico, Jeffrey, Koen, Silvio en. Uh... <tie> Novel, die, die ook achterin speelt. Dus ze, ze, ze gokken wel op, uh, op de nul op dit moment. En dan uitgaande van: Janje je maakt altijd wel een dubbeltje met de. Komt Ja. En nu zie je ziet ook dat nu, uh, de put, die nu. speelt gewoon een put naar die vries. Echte kans hebben we nog niet gehad, zij hebben ook nog geen echte kans gehad een uh, kalm begin uh, van deze wedstrijd en uh, zou zomaar een uh, gelijkspelletje kunnen worden als ik dat zo hoor ja. nou Jan, jij houdt de wedstrijd uh, verder voor ons in de gaten oh. mocht zo. Er... kijk <laughs> mocht er in de tussentijd uh, wat gebeuren horen we het uh, graag uh, verder van je dankjewel, en anders komen we het eind van uh, de eerste helft uiteraard weer uh, bij je terug Jan daar vanuit uh, Amsterdam de wedstrijd Arsenal-SV-Zandvoort het staat nog 0 tegen 0 Por de kamer zander. Omdat mijn Tengo la camisa nera eenmaal eenmaal amor está de luto eenmaal tengo en el alma una pena y es por culpa de tu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 Desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra, porque nena tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierno hasta mi cama Cama cama cama baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el distudo A enterrártelo cuando quieras mamita Voy a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 Con mi camisa negra En todos vos Juanes en la camisa negra. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, uur 1, uh, Benno. Ja. Als we met uh, Remke aan het uh, praten zijn uh, over de brandweer en de veiligheidsregio... dan vliegt de tijd weer uh, ja, voorbij. No. Dan gaat het weer als de brandweer, hè? zou ik ja. bijna willen zeggen. Ja, als <laughs> de brandweer. Ja, we gaan het uh, met Remke maken nog even hebben over volgende week uh, zaterdag. Want dan is het natuurlijk open dag aan de brandweerkazerne hier in Zandvoort. Uh, waar we het nog niet speciaal hebben over gehad, is het... Uh, uh, wat het toernooi is voor de kinderen. Ja, goed dat je het zegt, inderdaad. Ja. Maar, ik, zei, ik zei net al wat pitchen, een beetje op, uh, op het werk voor mensen. Dus uh, we nodigen iedereen uit die het leuk vindt om. Het, yeah. Om langs te komen, die, die, die affiniteiten heeft met. Ja. Um, maar als je kleine kinderen erbij hebt. of je moet op de kinderen passen. dan neem ze gewoon mee. Dus dat is geen excuus om niet te komen. Want we hebben een heleboel leuke dingen voor de kinderen. Zoals een, uh, een visspel. Uh, waarbij kinderen dus met hengeltjes uh, ja, aan, aan de slag kunnen. Okay. Uh, er is een blusspel. Met, met, met, met water spuiten. Kijk, dat is leuk. Dat is, uh, ja, dat is uh, jong geleerd, oud gedaan. Hè? Ja, ja, ja, dus, uh, ja, ja, ja. Vroeg beginnen met, uh, ja. <laughs> met, met, met de bakken. Uh, en dus voor alle kleintjes is er een, een luchtkussen de wijze oorlogen op los kunnen gaan dus uh, ja voor, voor ieder wat wil ze eigenlijk de hele dag uh, ja. ja precies ja, ja. Over kinderen gesproken. 2 juni, vrijdag 2 juni... dan is het de 22 e keer... dat het Kinderbeestfeest wordt georganiseerd. Uh, dan wordt het gehouden. Ja. Uh, wat is dat, Remke? Kinderbeestfeest. Ja, uh, ja het is een, een, een evenement... voor chronisch zieke kinderen. Of kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Of, uh, of kinderen met een beperking. Uh, uh, wordt, ja, dat wordt georganiseerd... door allemaal vrijwilligers... Uh, om de kinderen een mooie tijd te geven. En uh, het, uh, al die kinderen worden uh, opgehaald uh, waar ze wonen. Uh, met specifieke hulpdienstvoertuigen uh, uh, uh, Dus met de brandweer, met de, oh. met de politie. En dan gaan ze met z'n allen uh, uh, in een grote optocht uh, richting Artis. En daar is een hele avond georganiseerd. Ook allemaal door vrijwilligers. Om de kinderen een onbezorgde tijd te, te bezorgen. ja dus dat is uh, ja, heel mooi. Een mooi evenement. Ja, ik heb er zelf ook een keer aan meegedaan. Het gaat in de grote optochten met zwaarlicht in ja. ja. richting Amsterdam. Er ja. zijn verschillende routes zelfs ja. om te gaan. alle kanten, komen ja, er ja, er alle kanten. Ook. ja, Ja, het ja, is heel mooi. Ja. Ja. Dus, en dat schrijven ze zo eigenlijk ook in persberichten. Uh, je kan dus een kolone uh, uh, van uh, voertuigen, van inderdaad uh, zeer gemalleerd van Marsochet, brandweer, uh, politieambulance, tegenkomen. De smitswaanlicht tegen is er, er niet aan de hand op 2 juni. Op 2 juni niet, <laughs> uh, andere dagen wel. En, uh, maar gaan wel aan de kant. Ja. Dat is, dat is, uh, maar waarom eigenlijk? Dat uh, ja, is een beetje. Ja, moet, moet dat ik... is natuurlijk wel een, een stoet. Net als als Honden zijn die onderbroken wordt. Ja. Maar, uh, uh, ja, de, de, de, ja, er rijdt nogal wat verkeer. Dus uh, hou ook de veiligheid in de gaten. Dus, ja. dus, dus, dus geef die mensen even de ruimte en dan kan je daarna je weg weer vervolgen. Dus, uh, en wanneer speelt het zich overdag of 's avonds'? Plaats? Uh, het, het, het, het evenement en Artist is 's avonds'. Oké. Okay. Uh, uh, maar de kinderen worden natuurlijk al eind van de middag opgehaald. En, uh dan begint het grote feest eigenlijk al. Uh, ja. Ja, de, de, de weg naartoe is eigenlijk al het feest zelf. Volgens mij. Van, ja, ja ja, dat, uh, ja. ja. Als je in dat soort. Uh... Precies, ja, ja, ja. En, uh, ja want het is. Uh, artig, het wordt helemaal gesloten ook. Hè, voor ander ja. publiek. Ja, uh, ja, ja. Want er, er komt nogal wat mensen. 1500 gasten, lees ik hier. En 600 vrijwilligers. Dus. Uh, dat is een behoorlijke organisatie. Ja. Uh, heb je enig idee. wat. hoe het uh, 22 jaar geleden. waarom het ontstaan is? Uh, ja, volgens mij is het bij. Een door medewerkers van Blijdorp ontstaan. Dat las ik. Uh, Oké. Okay. Dus uh, die wilden natuurlijk iets leuks doen voor, voor kinderen die uh, wat extra aandacht konden gebruiken. En zo ja. is het uitgegroeid. En uh, de, de, deze versie, het Kinderbeestfeest, uh, is vooral geloof ik in Noord-Holland en Flevoland. En die gaan dan naar Artis. Ja. En volgens mij zijn er allemaal van dit soort landelijke initiatieven. Oh, toch wel. Mooi, nou mannen, we moeten het hierbij laten. Ja, we moeten het met Remke. Hartelijk dank dat je geweest bent bij ons live in de studio. Veel succes, met beetje nieuwe loopbaan natuurlijk bij de brandweer. En dat we elkaar uh, regelmatig mogen spreken. In ieder geval volgende week zaterdag. Dank, dank voor de uitnodiging en ik uh, ben niet slaag. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Tot een andere keer. Dat was uh, Remke. Het eerste stuurt gast. gas bij Salverd op zaterdag. Graag tot zo. Mirror, mir on the wall. Tell me, mirror, what is wrong? Can it be my day-like clothes or is it just my day-like small? What I do ain't make-believe. People say I sit and try. But when it comes to being day-light, it's just me, myself en.